De leiding van Schiphol heeft de afgelopen maanden tweemaal het leger gevraagd om de chaos bij de beveiliging te verlichten, meldt de Telegraaf. Dat was in juni en september. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde het idee bespreken. Maar de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid en de ministeries van Defensie en van Justitie en Veiligheid wezen het plan af. Daar werd gezegd dat het leger daar niet voor bedoeld is. Dat blijkt uit documenten die de Telegraaf heeft ingezien. Schiphol heeft dat aan de krant bevestigd. Op de Krim is een hevige explosie geweest op de brug tussen het Schiereiland en Rusland. Op beeld is te zien dat een trein op de brug in brand staat. Ook is de rijbaan op de autobrug ernaast weggeslagen. Het zou gaan om een trein die brandstof vervoert. Volgens het Russische staatspersbureau heeft een brandstoftank vlam gevat. Het lijkt er niet op dat de explosie een ongeluk was. Mogelijk gaat het om een aanval van Oekraïne. De ongeveer 18 kilometer lange brug verbindt de Krim direct met Rusland. Hij is van groot belang voor Rusland om de geannexeerde Krim te bevoeren voorraden. Inwoners in het gaswinningsgebied in Groningen zijn vannacht weer opgeschrikt door een aardbeving. Die was bij het dorp Weerdum en had een kracht van 3,1. De schok werd ook gevoeld in de stad Groningen, zo'n 15 kilometer verderop. Er zijn nog geen meldingen over schade, maar volgens een deskundige van het KNMI heeft deze beving hoe dan ook schade veroorzaakt. De beving hoort bij de zwaarste 10 tot nu toe in het gebied. De zwaarste was in 2012 in Huizingen. Vanaf volgend jaar rijden er twee Nederlanders in de Formule 1. Autocoureur Nick de Vries krijgt komend seizoen een vaste plek bij Alfa Tauri. Dat is het zusterteam van Red Bull waar Max Verstappen voor rijdt. De 27-jarige Vries aast al jaren op een zitje in de Formule 1. En het weer vandaag geregeld zon. In het noorden kans op een bui en het wordt 15 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar ben je tien minuten langer onderweg. Verder staan er files die zo'n vijf minuten vertraging opleveren. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen de knooppunten Rottepolderplein en Velzen. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 say Het is lekker jaren zeven popmuziek. Dit is de Nederlandse band The Vices in-out. Als opening van het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Wij kijken natuurlijk de wereld in. Wat er zich allemaal afspeelt. Wat heeft zich allemaal afgespeeld in, uh, op 8 oktober. Hè? En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Jazeker. In 1871. The Great Chicago Fire started the evening of Sunday, October 8, 1871. And burned until the morning of Tuesday, October 10. Het spread snel naar het north en oosten. Het de rivier... en een van de miles lang en een mile wide. Ongelooflijk, de grote brand van Chicago in 1871. Er dus waren alleen cowboyverhalen over het feit... dat uh, mevrouw uh, Derry... Uh, uh, zeg maar met haar koe een olielamp omtrapte... en waardoor de brand ontstond. Dat schijnt helemaal niet zo te zijn. Dat is ooit bedacht door een journalist. Maar uiteindelijk, de brand was zo heftig... Uiteindelijk zijn er waarschijnlijk 300 mensen bij om het leven gekomen. Het greep zo gigantisch om zich heen. In twee dagen waren 90.000 mensen dakloos. Dat is een derde van de populatie van Chicago. En uh, uiteindelijk ontstonden er verschillende branden. Door het rondvliegend brandende materiaal kwam het ergens anders terecht. Daar ontstond het weer. Brandweer wist niet waar hij moest beginnen. En het maf was diezelfde dag. Ontstond het ook in uh, Pesquio. Begon, de, begon ook een brand. Ook op 8 oktober. Daar kwamen nog veel meer mensen bij om het leven. 800 doden. Het was zo droog in Amerika in die periode... dat er ontstond gewoon, door de kleinste dingen ontstond er gewoon brand. Maar goed, deze Chicago... daar zijn ook beelden van als je in interesse hebt. Als je echt zo'n ramptoerist bent... zoals ik dat eigenlijk ook ben. Um, uh, kijk je naar die beelden en je wauw, gewoon het grootste geld van Chicago in 1871. Woest! Weg! Goed, wat gebeurde er nog meer? Ja, nou, dit zei je ongetwijfeld wezen. Het is uh, 449 jaar geleden... Dat Alkmaar uh, het Alkmaars ontzet was. Ja, klopt. En wordt volgend jaar gaat het als een heel groot feest worden, want dan is het 450 jaar. Ja. ja en je ja. kan ook al kan scheurkalenders kopen en zo. Ik vind het trouwens helemaal niet eens duur. 8 euro 10, Ja, daar zal vast over nagedacht het zijn. Ja. 18. 18, weet je wel? Oh, 8 oké. oktober. Oh, wat grappig. Ja, ja. Grappig. In, 19, uh, of in 1543 was dat. Ja, de Spaanse stonden bij, uh, bij de muren en ze hadden de muren net verpest. Op een of andere manier hadden ze ook geen afval meer weggegeven of verkocht. Dat afval is allemaal gebruikt om de wal om Alkmaar te verstevigen. Okay. En uiteindelijk in het westen geloof ik, of in het zuiden was het nog vrij slecht. Dat hebben ze op het laatste moment nog allemaal kunnen uh, maken. Die, die, die wallen, de, de, de, de muur om Alkmaar heen. En toen kwamen de Spanjaarden en uiteindelijk werden de dijken doorgestoken. Daar oh. is twee keer om gevraagd. Dat werd niet gedaan uiteindelijk. Is dat met een man, met een boer, met een polstok, met een briefje daarin? Is het de, uh, uh, bericht overgebracht? Want ze hadden de, de, de, de telefoon niet aan staan op een of andere manier. Heel raar. Dat hadden ze nog niet, joh. Nee, dat WhatsApp <laughs> hadden ze niet. Een, uh, die vlagsignalen werden niet helemaal begrepen. Dus via het briefje werd opdracht gegeven: steek de dijken door. En zo kwamen de Spanjaarden in de prutten staan. Blootzakken! Wat lijkt er wel lastig, want als nou net jouw boerderij dan net in die linie staat. Ja, ja. Dan, dat dan is moet zo. jij dat doen. En ondertussen weet je dat je hele, ik moet wel, uh, hele hebben wat van die lemenachtige huizen die gaan allemaal naar de Filistijnen. Zo is het, ofwel, maar dat ofwel. moet je ervoor over hebben. Ja. En, dat is, en Alkmaar is de eerste stad die ontzet werd, hè? want daarna kwamen meer steden. Ja, en en de bevrijding vijand, begint uh, bij Alkmaar. Die, die Haarlemse dame die uh, zo uh, ja. wild was, uh, Keno. Keno, dat die, dat die daar uh, volgens mij de, de boel aanvoerde of zo ook. Ja, dat was in Haarlem. Ja, maar volgens mij was ze ook bij Alkmaar bezig. Nee, er werd, iemand anders werd de, de Alkmaarse Kena genoemd. Omdat die ook oh, okay. op de, met pek en met, met brand de toestand op de, op de, de muur stond. En al die Spanjaarden ter lijf ging. Ja, het is een heel spektakel. We gaan vanavond, of vanmiddag, gisteravond is het eigenlijk al begonnen. Er is heel wat te doen in Alkmaar. Ja, er is ook een fotowedstrijd nu in Alkmaar. Dus, okay. uh, dus voor jou, als je een foto maakt, die kan je... Uh, op Instagram en Facebook zetten. En, uh, okay. De wedstrijd sluit op 14 oktober. Nou, jij bent ook al een beetje van de foto's. Nou, weet, en als je met... het wint... kan je een hele mooie Canon systeemcamera winnen. Oké. Okay. Ja, dus de uh, moeite waard uh, ja. om je daar even in te gaan verdiepen. We gaan terug naar 1934. Bruno Hapman wordt aangeklaagd... voor de moord op Charles Lindenburg Jr. Het kleine kindje van uh, Charles Lindenburg. hij is een Duitse emigrant. Die is uh, eigenlijk illegaal naar Amerika gegaan. Was eerder al naar Amerika gegaan. Werd teruggezet. En de tweede keer kon hij wel in Amerika blijven. Hij was een timmerman. En uiteindelijk uh, kwam hij maar niet aan de bak. En toen had hij uiteindelijk bedacht. Ik moet iets doen waardoor ik geld kan verdienen. Waardoor ik indruk maak. En uiteindelijk heeft hij dus het, het, het, het kleine jochie van uh, Lindenburg ontvoerd. Met een trap. Die trap is jarenlang onderzocht. Van waar komt die trap vandaan. Want ze wisten niet wie het gedaan had. En konden ze dat terughalen. En werd uiteindelijk ook losgeld gevonden bij hem op zolder, in de schuur. Bruno Hapman heeft altijd ontkend. Ook zijn vrouw heeft ontkend. En uiteindelijk is hij op de elektrische stoel geëxecuteerd in 1936. En dat was dus vier jaar na dato. En echt na zijn dood zijn er allerlei verhalen door de wereld ingekomen... dat hij er waarschijnlijk wel iets mee te maken heeft gehad... maar dat hij misschien wel een opdracht heeft gehad van Charles Lindbergh zelf. Maar dat kindje was verstandelijk gehandicapt. En ook vlak voor de ontvoering... zijn ze verhuisd naar een afgelegen plek. Wat het ook allemaal zeer makkelijker maakt... om iemand te ontvoeren. Goed. Complottheorie of niet, maar het is wel een heel interessante... materie, deze Bruno Hapman. Goed, wat nog meer? Ja, ik zie dit ook... dat er 15 jaar zelf was geëist... tegen de medewerkers van... De, van de Amnesty International... in Turkije. En daar wil ik... Uh, verder bekijken, maar er zit weer een betaalval voor. Ja, ja. Maar het was in 2017... waar toen had je natuurlijk to toestanden... ook met Nederlandse... Uh, uh, zeg, uh, Turken dus met twee nationaliteiten. die oh, dan ja. ook uh, tegengehouden worden, werden daar, weet je wel? Ja. Dus uh, ja, ik, ik ga er wel even verder over kijken. Zo. Altijd interessant. 1992, naast de pioneer 1 uh, uh, en 2. nee, 1 denk ik. ruimteveer verbrand in de atmosfeer van de planeet Venus. Hij is 14 jaar actief geweest. In 1978 werd hij gelanceerd. Hij moest daar alleen de metingen verrichten. Dat is een samenstelling van de wolken. Het uh, opbouw van de atmosfeer, zonne-wind. Heb je het ook heel erg. Oh ja. Magnetische velden moeten in kaart uh, brengen. Uh, Gamma Flits, nou, heeft hij allemaal gedaan. Deze uh, Pioneer. Volgens mij was het Pioneer 1 en Pioneer 2. Dat volgens mij die hebben we samengewerkt. En uiteindelijk hebben die heel veel informatie van deze Venus uh, in kaart gebracht. Dat is echt miljarders verschillende ja, ja. ding is dat ook. 8 oktober is trouwens ook een dag waar heel veel Nobelprijzen zijn uitgereikt. Oh. En de datum. Nobelprijs voor de vrede en voor, uh, uh, voor de scheikunde. Maar er was dus ook een Nobelprijs. Die is toegekend aan de Chinese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo. En dat heeft echt tot boze reacties geleid toen van de Volksrepubliek China. En die man die heeft dus echt, uh, was echt een mensenrechter. En hij is echt diverse malen gevangen genomen. Het is dus best een heel interessant verhaal wat er uh, allemaal achter staat. En uh, hij, uh, hij is, uiteindelijk is hij wel uh, gestorven door uh, terminale leverkanker, maar hij is maar 61 geworden. Maar Mijn... continu uh, was hij uh, voor vrijheid van. En uh, zelfs uh, Barack Obama heeft uh, uh, zijn uh, vrijlating bepleit... want hij was een overtuigende dappere verdediger... van mensenrecht en democratie. Maar uh, de, de Chinese regering noemde de toekenning van deze prijs op scene. En hij zei dus dat Liu een misdadiger was die zijn straf moest uitzitten... Dus zijn, de activiteiten zijn diametraal tegenovergesteld aan de doelstelling van de Nobelprijs. Ja, bizar. En dat is de vraag waar hij echt aan overleden is. Is dat niet een of iets wat ze... Nee, maar hij heeft diverse malen zoveel jaar moeten zitten. Maar uh, er was nooit uh, grond waarop hij moest gaan zitten. Gewoon alleen maar dat hij dan uh, tegen de, de staat was. Ja. Denk aan de groep. De groep wil dit en jij wil ja. dat. Ja, dat kan niet. Zeker niet in Japan. Ja. Of in China. Wat is dit? Hè? China. Sorry. China, ja. We is iets anders? In uh, China is er al een alternatieve vredesprijs geïntroduceerd. De Confuciusprijs voor de Vrede. Oh. Maar, uh, maar toen, toen hij dus die Nobelprijs kreeg, toen heeft, heeft de autoriteiten heel veel druk gezet op ambassadeurs. Om niet naar de ceremonie toe te komen. Dus sure. echt. Ja, Wat een kinderachtige lummels. Ja. Geen andere woorden voor. Poetin is erg. maar deze gasten nog wel ja, erger misschien. Ja, ja die, goed. Ze zijn blij dat zij een beetje uit de spotlight zijn. Dan kunnen zij stiekem op de achtergrond ja. al die omgeen uitvoeren die ze, die ze uitvoeren. Dus, ik, ik vraag me af: kunnen wij ons voorstellen hoe dat is? Want wij zijn zo individualistisch ingesteld. Zo, ik wil mijn eigen punt maken. En zij is: de groep is zo belangrijk. Let op de groep. Leuk dat je andere theorietjes hebt. Maar dat past niet. Het is ja, een andere manier van denken. En dat gaan wij volgens mij nooit begrijpen. Goed, straks de verjaardag. Hè? Ja. Het grootste feest hebben we natuurlijk gemist. Dat was gisteren. Want dan was natuurlijk... Poetin was jarig. Hij werd 70. Ik had het idee dat hij al ouder was. Maar hij is 70 geworden. Mooi verjaardagscadeautje zo. Hè, dat van de Oekraïne. Dat is toch mooi? Ja. Zeker. Straks dus dat de verjaardag. Eerst Jay bug Oh. Uh -huh. Daar gaat het nog niet zo lang geleden over. Hè? Rabbit Hole. Down in my rabbit hole. Mensen denken de verdieping op te zoeken. En zoeken op theorie. En worden elke keer weer op dezelfde theorie geweest. En kijken niet zo breed meer. Down the rabbit hole. Daar gaat deze praten van Jake Buck. Het is de zatermorgen tweede gedeelte van dit radioprogramma. Ja, zeker. Ja, nou wel. Sommigen zijn al hartstikke dood. Maar toch staan we even bij twee. Want ze hebben een interessant leven. Of leven hebben gehad. Ja, Zwarte Riek zou jarig zijn geweest. Dus is de Jordaan, Jordaanse prinses. Ze was een dochter van een vishandelaar. En ze is overleden in 19, nee, 2016. En dat was in Zandvoort. En eigenlijk het laatste gedeelte van haar leven was zeer eenzaam. Ze had gewoond in Spanje. Maar uiteindelijk was Kees Rutger toch wel bevlogen met haar leven. En heeft een boek over haar geschreven. En toen kwam ze eigenlijk helemaal weer in de picture. Toen leefde ze weer een beetje op hier in Zandvoort. Ja. Dat was mooi om te zien. Want deze Zwarte Riek... Eigenlijk heet ze gewoon natuurlijk Rika Janssen. Was in de, jaren, nou, wat ja, in de jaren 40 en 50 echt wel een grote ster hier in Nederland. Zelfs in België. Ze straat op met uh, Johnny Jordaan, Tante Leen. En ze was zelfs populair in België. Een van haar grote hits is dit misschien wel. Doe niet bij ons Mijn wiki was een stijfelkistje. Mijn was een We hadden het zo slecht en zo arm. Alleen een ja. stijfstel kistje waar ik in kon liggen als baby. En het is en... een bal een balje rok. Dit wordt toch steeds gezongen door uh, de, de wapenzangers. Oké. Okay. Ja, Het staat toch steeds op het repertoire. Echt een buiten, buitenlands populaire vrouw, hoor, dit. Rika Jansen. Bangman hè? One ja. Man Woman Show, je ja, dat. En, zeker. Uh, nou goed, ontspannen al. Ze was getrouwd met de broer van, uh, Ke van uh, Tom Manders. Kees Manders. Ja. Ja, leuk. Ja. Nou, wat er meer. Ja, Vandaag is ook Frank Herbert... Jarig. En hij is uh, de, de schrijver van die hele serie Duin, June. Oh. Dus uh, dat heb je vast ook wel. Volgens mij ben je ook zo'n type die dat soort dingen leest. Beetje uh, science fiction fantasy-achtig. Ja, nou nee, ik ben niet zo van de lezer. Ik kan <coughs> nee, dat ik. is waar. En in informatie. Goed, vandaag <coughs> zou jarig zijn geweest overleden in 1974. Ik heb het over uh, Juan Perón. En dat is de president geweest van Argentinië natuurlijk. Uh, van, uh, wat was het ook keer In, Van uh, 64... Uh, nee, 46 tot 1955. Dat was ook de periode dat ja, Eva Perron erbij kwam. En heel veel voor hem deed. Deze Eva Perron was eigenlijk nog veel populairder dan uh, Juan Perron. Ja, omdat ze namelijk zich van hem is geen de musical, wel van haar. Ja, van haar. Omdat zij zich inzette voor de, de maatschappij. Echt, was zeer betrokken bij de maatschappij. deed ook van die hele opzwepende... Uh, Betogen speeches om mensen over te halen om, nou, om hem te, op hem te stemmen. Uiteindelijk werd hij afgezet in 1955. vluchtte naar het buitenland. Uiteindelijk via een stroomman of via een vriend van hem kwam hij weer aan de macht. En hij wilde eigenlijk de tussenweg vinden tussen het kapitalistische gebeuren en het communistische gebeuren. En hij had daar allerlei theorieën over. Hoe klonk, Want Eva Perron kennen we wel, maar hoe donk, uh, hoe klonk uh, uh, Juan Perron? In Klinkt even goed mooi, maar niet zo opzwevend. Kunnen we telefoon ook voorlezen? Het klinkt nog mooi. Ja, altijd. Ja, ja met zo'n stem. Of met <laughs> ja. zo'n uh, zo uh, taalfjebloem. Oh, geweldig. Argentijns. In 1947 uh, is Maurice de Hond geboren. Ah, ja, Hij Maurice. wordt vandaag 75. En nog steeds hè? Ik keek gisteren nog even op zijn internetsite. Nog steeds bezig met die corona. Ja. Om nog steeds te laten zien wat de slachtoffers zijn. Hè. Hoeveel slachtoffers van de corona-vaccinaties zijn. Daar, daar duikt hij oh, diep heeft, in. Heeft hij daar uh, ook uh, dingen over? Ja, over zeker. De slachtoffers van de en hij is natuurlijk flink onderuit gegaan. En daarvoor is hij ook uh, zijn het kwijtgeraakt bij de NOS. Hij was natuurlijk, uh, noem je het ook weer, opiniepeiler. Uh, ja. Hij zette alles in. Hij kon dat heel goed. Hij is natuurlijk bijna autist. Hij kan heel goed dingen uitdiepen. Hij was voor de NOS actief. Maar toen uiteindelijk dook hij in de David de Moordzaak. Lauwens ja, was natuurlijk opgesloten. Ja, dat is uh, niet uh, het beste. Nee, en Lauwens uh, zei hij... Van, dat is hem niet, de klusjesman. En nou heeft hij op zijn internet, hij, ook iets over de Devenoorzaak. om dat te laten zien dat hij misschien toch niet fout zat. Nou, interessante materie. Hij gaan het indekken. Ja, 75 wordt hij vandaag okay. maar de hond. En uh, een jaar later uh, was Jack Spijkerman jarig. Nou, Die ja. is natuurlijk ook heel bekend, hè? Ja, hij was bekend van dit, hè? <middels> die bronvies al van de week heeft meegenomen. Ik hoop dat die even zich uh, flink te pletten rijdt. Ik dank u! Ik dank u! Ja, we hebben heel veel mensen je te luisteren. Soms vind je het ontzettend stom, maar soms ook wel weer leuk. En waar die bekend om is geworden, natuurlijk om dit, hè? Dag, u spreekt uh, U had een allesbrander te koop? Uh, ja, ja, het oh, nee, brandt brand is alles, hè. Het is een redelijke grootte. En ik weet niet, juist of er veel calorieën. Uh, nou, ik heb even een paar vragen. Uh, hout, kan dat erin? Ja, tuurlijk. Hout en armleuningen? Ja, dat zal wel zijn. Ja. Uh, schoenen. Ja. Nou, dat is mooi. Uh, een laatste vraag is oma. Oma? Ja. Dat stinkt toch? <laughs> kan oma ook in de hassen branden? Nou goed, Jack Spijkerman, die telefoongesprekken die hij dan voerde, hij is natuurlijk ooit, ooit ontstaan. Uh, uh, in IJmuiden begon hij met dubbel en dwars en toen won hij het Leids Cabaret Festival in 1982. Dus de man heeft echt wel een uh, geschiedenis in de cabaretwereld. En uiteindelijk is hij gestopt in 2016. Ik stop. Dat ja, was wel geweldig met kopspijkers al. Hij, werd, hij noemde zichzelf Jack. Hij heet natuurlijk Jack. Maar sommige mensen noemden hem Jack. Omdat hij natuurlijk ook eigenlijk heel veel geld wilde verdienen met de overstap naar Talpa. En dat ontkende niet oh. altijd heel erg. Ja, dat was een heel, heel gedoe op deze 74-jarige Jack Spijkerman. Dames en heren. <laughs> ja. Goed, hier nog meer. Ja, uh, vandaag is ook Bruno Marsjaar. <laughs> Oh, en, ja. uh, hij is uh, van 1985, dus hij is nu 37. Maar ja, hij is heel bekend geworden met het nummer Grenade, maar ook da da dat nummer Uptown Funk. Ja, en die, ja, ja, uh, ja dat ja, is ja. natuurlijk al een geweldig die toen, Ik heb ook zitten kijken gisteren. Ze hebben die muziek gezet en dan met allerlei ouderwetse dansjes. Ja, ja het film. is ouderwetse muziek eigenlijk. Het dus is ook jaren 80, disco-muziek. net even hipper gemaakt. Dus het is ook een hele oude stijl, maar het is gewoon aanstekelijk. Je, je wilde gewoon vaak wel op dansen. Ja, ja, ja. Vandaag 81. wat oh, vind ik hem goed ook. Hè? Jesse Jackson hij was natuurlijk gewoon... Ja, een naaste medewerker van Martin Luther King. In de jaren 60. En hij heeft heel veel gedaan voor de uh, uh, zwarte uh, gemeenschap. Hij heeft een van die mooie toespraken gemaakt bij WatchTags. En WatchTags was een wijk wat toen helemaal fout liep. En waar heel veel donkere mensen eigenlijk uh, werden neergeschoten. En dat ging, liep helemaal fout toen. En toen werd er een festival georganiseerd. En daar deed Jesse Jackson deze toespraak: It is a day of black people taking care of black people's business. Dat is waarom ik je nu now Om samen te staan. Raise your fists. Fists. I, I am somebody. I am. Hij staat in zeg maar, de concerthal. Of een, een of een stadion was dat. En dan riep iedereen op om mee te praten. En te zeggen, ik ben iemand. Ik mag dan slechte been zijn, ik mag dan zwart zijn... ik mag dan uh, uh, living on welfare, uh, I am somebody. En met andere woorden, ge, uh, behandel ons gewoon. Behandel ons en, als mens, net mens. zoals je zelf behandeld wil worden. Zeker. En dat is de mooie toespraak van uh, deze Jesse Jackson. Hij wordt vandaag 81. Ja, en vandaag uh, wordt 52, zeg ik het goed. Matt Damon. Uh, die is oh, ja. bekend, hij is heel uh, bekend, hè. Hij is gespeeld in Ocean 11, 12, 13... The Born Supremacy. Ja, en hij heeft oh, ja. ook, en dat was toevallig gisteravond op tv. Behind the Candelabra. Dat was met uh, Michael Douglas. En dan was hij de homoseksuele vriend van Michael Douglas. Oh? oh die ken ik niet. Dat nee, wel. Je zou eens moeten kijken of je, of je kan zien. Maar ja, sommige mannen worden er een beetje ongemakkelijk van, van dat soort films. Oké, okay. oh, dat is dat was is natuurlijk wel heel erg. Michael Douglas ook als die liberaatje. Ja, dat rol. is ook wel een bijzondere rol. Dus ja. ik zou, als ik jou zou, zou ik maar even terugkijken. Leuk. Goed. Uh, ja, ja, deze uh, uh, Matt Dillon op 18-jarige leeftijd begon. met Mystic Pizza. En uiteindelijk, ja. hij studeerde Engelse literatuur op de Harvard. En uiteindelijk heeft hij samen met Ben Affling heeft hij Good Will Hunting geschreven. Dat wist ik niet. Dat is een uh, geweldige 19, uh, film. Ja, 97. Maar, ik, maar hij, is dus, hij is dus echt een Brit. Blijkbaar. Ja, dat wist ik helemaal niet. Nee, dat wist ik ook niet. Nee, grappig. Nou, zover even de verjaardagen, dames en heren. Straks de Jolandekeus en zo ook weer de, de bericht uit Zandvoort. Ik zit even te kijken wat ik vandaag... Oh ja, Lloyd Kramer. Ja, natuurlijk. Lloyd Karner. Niet Kramer, Carner Yes. Nobody knows. Niemand weet het. Maar ik vertel het een keer. I told the black man he didn't understand I reached the white man, he wouldn't take my hand I sat alone in the shadows of a man With my eyes closed Told myself I should have ran I'm the boss And I'm supposed to have a plan But can't think till I figure who I am Are you lost, son, huh? Or are you just another man Sitting in my sunshine trying to catch a tan Listen, outside I can feel the sun's rain I love it, inside I was bumping John Wayne I made peace, you can never say the wrong name 88 My last one, long game. I don't fuck it up. Say, reveal nothing. Guys, I used to run with a steady, still puffing. But what did they expect? What did they expect? And yo, I never used to think of the effect When my dad passed, straight biological neglect The other one, sunset, sitting on the steps I was left, mum came, heavy in her breath Tears on my face, transferring to her chest I was left, and she would say, he ain't coming uh, But I can tell him that you love him And I was shout, nah, love means nothing Say I wanna hug, I wanna talk, I want something See, I reached mean the black man, he wouldn't take my hand Ja. Lloyd Carner, Nobody knows. Dat weet niemand. Ja, zeker. En die vragen die soms niet kan beantwoorden. Zandvoortse berichten. Oh ja, laten we dat maar doen. Zandvoortse berichten laten we eens gaan kijken. Jaarlijks bedankje. Pluspunt voor vrijwilligers. Vrijdag, al zo we wel lang geleden. Vrijdag 30 september. Het Voorjefeest wordt ook wel genoemd. En dan mogen vrijwilligers genieten die zich wel aangemeld hebben. Van allerlei verschillen. Hans Deen was een, met een cabrio gekomen. Dan konden ze konden ze een rondje rijden. Ze konden uiteindelijk ook voetreflectie laten behandelen... roties uh, typen en wandeling maken. Uh, eetbare plantjes kijken. Dit kan je eten, die niet. Want dan ga je dood dan. Weet je nog wel? Living into the wild? Nou, die gast is daaraan dood gaan Niet aankomen! Maar goed, dat kan je doen. Behind the beach. Je kon een uh, bike huren en rondrijden. Er waren allerlei leuke dingen. Er was een super goodie bag. Allemaal uh, ter uh, beschikking gesteld door een van het bedrijf. Een heerlijke wijnproeverij, Workshop. Zwart-wit fotografie. Zeker. Ik ben ook wel van zwart-wit. Ja. ja, dat ben ik wel achtergekomen. Echt zwart-wit. Zwart een zwart-wit bal vind ik altijd wel lekker. Een zwart-wit denk ook. Daar ben ik ook voor. <laughs> verder eh, ze een, kregen ze een buffet bij Rabel. En nou uh, goed, denk je bij jezelf. Oh, dat wil ik ook. Dan moet je wel vrijwilligerswerk gaan ja, doen. Moet nou, je wel iets gaan betekenen voor deze maatschappij. Ik Kom zit toevallig. Nou. Net zit ik dit, maak ik een foto van naar mijn vriend. Want die geeft biljartles. Ja. Want, dan ben, heb je weer gemist. Hè? Waarom ben je daar nou niet geweest? Nee. Ja, dat is hartstikke stom. leuk, toch? Dat is hartstikke leuk. Meld je dan aan dus, hè? Dan moet je wel even... Ja, nee, dan ben je al vrijwilliger en dan doe je dat gewoon niet. Ja. Uh, Clown Onki, Woensdag 12 oktober geeft Clown Onki uh, een voorstelling in het restaurant van Huis in de Duinen. Van 2 tot 4. Het is voor kinderen van... Uh, uh, nou ja, tot 10 jaar. Je, uh, je moet wel wat betalen, want die opbrengst die gaat dus naar het paviljoen. Dat restaurant is dus in de nieuwbouw. Huis in de Duinen. En je kan je opgeven bij Gudo.com. D-H-O-N-T. Maar kennemel de advertentie staat in het Zandvoetse nieuwsblad, gelijk op de tweede pagina. Nou, mooi om te weten. Ja, <kijkt> ja Ik kom misschien door die serie, morgen je, Jeffrey Dammer. Uh, dan zit ik ook weer te denken aan John Wayne Case. Je was ook zo'n clown die ze inhuurde. Die deed, oh ja. die was voor alles in. Zeker. Weet beetje een enge clown. Ja, is een enge clown zeg maar. De, daar is de it ook weer uit voorgekomen. De film van Stephen King. Goed, we waren bij de standwoordse Blijf er ook bij dan. Force doneert uitgebreid gereedschapkist aan reddingsmaatschappij de KNRM. Die had al aangegeven. Jullie dat gereedschap is. We hebben allemaal nieuwe boten. Maar met, met, met dit moet ik het onderhouden. gaat het nooit lukken. Nou goed, uiteindelijk de Force is een bedrijf uit Haarlem... Die maakte allerlei dingen, auto's en zo, weet ik veel allemaal. En die had dus uh, spontaan aangemeld. Zo, nou, wij hebben een hele mooie gereedschapkist kist met, met die laadjes. Je kent dat wel, weet je, wel. die neem je zo mee. Moek je Buman, moet ik, je, bieman, moet ik je even helpen? En dan kom je met zijn hele trolley aan. Zo zo, we gaan die hele Wagen uit elkaar halen. Nou goed, het is mooi. Schipper Pieter Versteeg heeft dit in ontvangst genomen. Was er super blij mee. Mooi hoor. Leuk. Ja. Uh, de VIP Min Zandwoord roept vrijwilligersorganisaties op tot het nomineren van vrijwilligers voor de Niek Meijer Vrijwilligersprijs 2022. Je kan een mail sturen met onderbouwing... waarom deze vrijwilliger het extra verdient... om voorgedragen te worden voor deze Niek Meijer prijs. En dan stuur je even een e-mailtje naar info-vip-zandvoort.nl. En je kan nomineren tot 31 oktober. Nou, oh, okay. ja. goed. Wildwandeling zijn we weer uh, van start gegaan. Het is dus de bronstijd natuurlijk. Uh, maand oktober gaan mannetjes uh, herten naar de duin. En die gaan indruk maken op de vrouwen. Dat is altijd uh, echt zo primitief. Jezus. Maar goed, dat, moet, uh, dat vinden wij leuk. Wij komen van die wereld. Uh, we zijn zo ver ervan. van. Ik, leuk hoor. Dat vinden we die hartstikke. Dan gaan ze zich over van een vrouw. Nou, dat kan je zien. En dan gaan ze er ook met die, met die gewijden uh, bovenop elkaar. Je denkt van jezus, breek je die dingen niet af? Als je dat hoort, is het net zwaardvechten. Ja. Ik heb het wel eens gehoord. Ik ben wel eens geweest te kijken. Leuk, ja, echt. een leuke stad. En uiteindelijk uh, de populatie Damherten uh, is heel groot hier in Zandvoort. Mooi om te zien. Dus je hoeft echt maar een paar stappen. Oh, heb je er weer maar, daar, Gelukkig zijn ze wel een beetje uit het dorp vandaan verdwenen. En dat is mooi. Dus uh, je krijgt een, een gids mee. En uiteindelijk ga je vanaf de gebaande paden buiten het paden om. En dan ben je plus minus anderhalf uur tot twee uur in, in de duinen. Hoe laat, en aan het kijken. Hoe laat start het? Sta, ik zag niet zo gauw een tijd. Dat ik is denk, volgens mij een beetje bij... Uh, Breaking of Dawn bij je zonsopgang. Ja. En dan, dus dan moet je echt volgens mij om 7 uur of half 8 uur daar zijn. En er zijn ook nog andere unieke bewoners. Onder andere Koninkpaarden. Nou, en de Boswachter. Oh mijn god, die? Oh, maar dan oh, Moet je misschien nog even met op meenemen. Ja, die, gaat, die, die blijft aanstaan ook. Die kan oh, je niet uitzetten. Hij, hij, hij is zo bevlogen. Dat is mooi. Uh, komende 5 november heb je... Uh, er is een Kids Disco Alert. Yeah. Dan heb je een Halloween party. En uh, deze is, wordt dus gehouden in het jeugdhuis achter de protestantse kerk. En er is voor groep 1... Uh, de, nee, hoe noem je het? Er is, zijn twee uh, tijdsbestekken. Je hebt één groep, die is van 4 tot 7 jaar. Die is van 2 tot half 4. En daarna heb je nog een, een groep, die is van 8 tot 13 jaar. Die is van half 5 tot 6 uur. <kijkt> en uh, er is wel een entreeprijsje, maar uh, ik zou zeggen... ga gewoon lekker even kijken. Disco Alert 5 november. Dus over privé. Ja, zoiets. Zand ja. luidt de noodklok. De politiek, ze hebben natuurlijk al wat voor elkaar gekregen, dat niet zomaar de hele camping weg, wordt weg. Uh... ...geschoven voor luxe vakantiewoningen. Dat hebben ze voor elkaar gekregen. Vooral de SP heeft daar veel in betekend. Ze zijn nu naar de Tweede Kamer gegaan... ...en ze hebben laten zien... ...het is niet alleen zandvoort, antwoord, het is een heel Nederland. Ze hebben op een of andere deur opengezet voor allerlei bedrijven. Die kunnen die campings gewoon leegkopen. Hop, altijd gepeupel. het gewone volk eruit. We willen gewoon geld gaan verdienen. Dat moet dus gebeuren in Nederland. Leuk bedacht. Maar mensen die zeg maar op een zolderkamertje in Amsterdam wonen. Die hebben geen buiten. Die komen het hele seizoen hier naar Zandvoort. Dit is hun voortuin, zeg maar, of een achtertuin. Die worden zeg maar, gewoon, uh, nu gewoon aan de kant gezet. Zout op, joh. We hebben geen zin meer in je. We verdienen te kort geld aan je. Dus daar zijn ze nu fanatiek mee bezig. En uh, koop, vakantieparken. Dat is een, uh, een, tafel, een ronde tafelgesprek geweest. En uh, steeds meer politieke uh, uh, ambtenaren uh, gaan ermee aan de gang. En dat is mooi om te zien. En Zandvoort bestaat ook al 70 jaar of zo, geloof ik. Ja. Dus dat is... Uh, nou nee, ja, goed. Ze zijn hier gewoon bij een commissievergadering geweest bij de Tweede Kamer... om te laten zien dat het niet alleen maar Zandvoort is... maar dat het heel speelt in heel, heel Nederland. Er is nog uh, jazz uh, in Zandvoort. En uh, morgen zou eigenlijk Joker Bruijs optreden. Maar het wordt in een... Uh, wordt het uh, Laura Fiji. Ook niet verkeerd. Maar hij is, nee, precies. Maar hij is uh, helaas al uitverkocht. Oh, maar er is volgende week is er ook weer een Classic Concert. En dan komt het piano duo Beth Flow. En dat is uh, dus dan uh, vanaf drie uur kerk open om half drie... In, uh, uh, op het Kerkplein, dus bij de Protestantse Kerk. En je kan je eventueel aanmelden via info Nou, goed, tot zover. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, volgende week hebben we weer een Zandvoortse berichten. Tijd voor die landenkeuze. Nee, nog even niet. Eerst even een plaatje van Beach Weather. Ja, mooi hè. Hier bij de, bij het strand, drijven we Beach Weather. is een beentje. Sex drugs, etcetera. Vandaar. Ja. Ik hoorde de muziek wel weer afgelopen week op de radio. Kerstplaatjes worden alweer gedraaid. Systemen staan alweer te draaien. Ah. Pepernoten liggen in de winkel. Ik kan me er nou zo goed erin dat Wham! Met Last Christmas uitkwam. Dat was door mijn jeugd. En toen dacht ik, toen, toen was, ik één seizoen, was ik er al één seizoen klaar mee. Ja, ja. En nu zijn we veertig jaar later. En nog steeds komt hij voorbij. En ik dacht, oh, we zijn er nog lang. Maar wat ik ook merk, dat, uh, bij mij op het werk, dat was er uh, van, jij kan dan een speciaal kerststukje maken. En dat is dan uh, dan en dan. En dat is gewoon al uitverkocht zeg maar, van, de, de, van de personeelsvereniging. personeelsvereniging. we zaten ook even van... Was... toe gewoon even die warme dagen van kerst. Ja, één en, dag. en dan heb je een andere gast. Nou, ik kan het niet zo goed tegen. tegen die kerst. Wat? Oh, dat is die andere. Maar toe. het is ook zo grappig dat je ook denkt van... Ja, nog uh, tien weken. En, is het ook, en dan is het weer klaar. Dan gaan we weer naar het nieuwe jaar tweeëntwintig op het gaat zo snel ah zo'n bijzonder jaar is dat gewoon goed uh, ik zag hem afgelopen week op de televisie ook de minister van justitie van België ja en uh, dat is uh, Vincent van uh, Quickenborn ons namen, Quick naam Born. Die, uh, die is waarschijnlijk uh, bijna ontvoerd geweest... door uh, criminelen. Oh, In God. België hebben ze hem uh, op de korrel. En hij wordt nu gigantisch beveiligd... door allerlei zware kle kledingkasten. En uh, met zijn die oortjes een beetje lopen om hem heen. En hij uh, trekt nu aan de bel. Hij zegt, er moet echt iets gaan gebeuren. En minister Dylan uh, Jezien Jezienkus... Um, die mooie vrouw... die ook een stukje uit de pruik heeft geknipt. Ja. Ben je aan de zijkant of valt het niet zo op? Nee, precies. <laughs> Hier aan de ja. Nee, daarachter. Daar. Precies. Jazeker. Maak een statement. Heel goed. Knip gewoon je haar af. Gewoon. Uh, maar goed, die heeft ook gezegd... er moet echt wel wat gaan gebeuren. En, uh, want het gaat de verkeerde kant op. Hier in Nederland doen we nog te kort. En die criminelen hebben hier de overhand. En uh, ja... er moet echt iets gaan gebeuren. Ik zit even te kijken. Um, uh, in België... Wordt geconfronteerd met bedreiging met geweld. Meerdere magistralen, magistraten en journalisten hebben zich moeten beschermen. En aan het aantal zelfs verblijft op onderduikadressen. Het ga, uh, ja, die gaan gewoon gelukkig wel door met uh, hun uh, uh, stukken schrijven, die journalisten. Maar uh, ja, je zou toch wel flink uit het, uit het veld worden geslagen als je wordt bedreigd. Die denk we ook, ik schrijf wel iets in de krant. Maar. Uh, nou goed, dus de macro-mafia gaat steeds verder. Ja? ja dus wel, jij idee. hebt het over. Uh... Was gisteravond was dat op NPO3 uh, op een programma. En dat ging eigenlijk over... Uh, dat er op de Dark Web was een, een, een dame. En die was het aan het uitzoeken. Ja. Uh, dat er uh, daar een uh, site was. En dan kon je neurmoorden aan regelen. Oh ja, dat is wel eens vaker gehoord. Ja. ja, en uh, uiteindelijk heeft het helemaal gekeken. en zo en een, uh, Het blijkt een soort scam te zijn. Maar er zijn wel mensen die denken dat het echt is. En die hebben ook geld betaald. En die willen graag dat iemand omgelegd wordt. En van, is het nou nog niet gebeurd? En, en dan zegt die ander weer van, ja nee, je moet eerst nog uh, weer uh, zoveel bitcoin betalen. En dan uh, gaan we kijken. Want ondertussen gebeurt er niks. Nee. Maar er, er was dan een dame, die heeft dus die gasten opgezocht. En dat uh, was, was echt wel uh, heel interessant om uh, dat te zien. Dat gisteren. klinkt tom. Het maf is dat kunnen twee mensen worden opgepakt. Diegene die, zeg maar, uh, die de boel oplicht. Die eigenlijk niemand omlicht. Want uh, ja, het, je moet je dienst wel waarmaken. Ja. Je hebt er dus geld voor betaald. Dus kom op aan het werk. En je kan niet degene laten oppakken die de opdracht geeft. Want ja. die, die, die gaat een moord uh, beramen. Dus nou, Dark Web. Oh mijn god, ze hebben natuurlijk nog niet zo lang geleden... hebben ze een of andere trucendeurs opengemaakt... met zoveel gesprekken of zoiets. 1200 gesprekken hebben ze uit... Uh, hebben ze de Sky ICC-netwerk gecracked. En toen hebben ze 1 miljoen berichten... uit de PGB-telefoons kunnen weghalen. Oh. En dan kunnen ze... dat zijn gewoon berichten, hè... Uh, er zit geen data aan van waar het vandaan komt. Het is gewoon een bericht. En dan moeten ze gaan achteraan waar het vandaan komt. Met welke link dat heeft. En daar zijn ze mee aan de haal gegaan. Ja, het dus heet, die, een soort door dark dus, web. Ze heet dus How to hire a hitman. Oké. Okay. Dat was Crime Dogs, was dat. Maar het was ook zo opvallend dat er ook was een, een Eric. Die. Er was gevraagd om hem te vermoorden. Ja. En uh, toen heeft zij dus wel contact gezocht uh, met die man. En die in eerste instantie heel niks weten. En uh, ja, hij wist wel dat hij gezocht wordt. En, uh, uh, in 2016 was ook de politie ingelicht. Ja. Maar die heeft voor de recht niks gezegd. Maar uh, achteraf had die politie dus wel alle gegevens van de... De, de, de, de hitmen. Ja, de, de, de, de teksten van ze uh, uh, is daar en daar en okay. dat en dat. En dus, uh, daardoor had dus degene die dan op die lijst stond om vermoord te worden... al kunnen zien wie het was. Oh. En er waren echt veel te intieme details. Van uh, dan en dan, dan komt hij vrij en weet je, dat soort dingen. En dan denk je van dat er zoveel mensen dus wel omgelegd zouden kunnen worden via ja. deze site. Dan kan de politie heel wat, die kan het wel mee voorkomen. Dat lijkt wel, als er we al zoveel informatie... Maar ja, stel je voor dat iemand jou belt en zegt van ja, ik weet dat je op die lijst staat. Ja. En voel je je dan nog veilig? Ja, natuurlijk niet. Maar je verwacht dat de politie iets actiever houdingen? Ja, actiever ja, ja want dat, dat, dat doen ze dus niet. Maar ze lopen nog met wat berichtjes achter. Want en ze nog... wachten tot er echt wat gebeurt. Maar ja, maar dan ben je al dood. 1200 berichten moeten ze nog afluisteren voordat ze... Nee, je staat op de lijst. Zeker. Ja, ja het is allemaal niet zo makkelijk hoor. Een ah, ik denk dat er genoeg time. mensen zijn die als vrijwilliger daarbij willen helpen. Ja. Het is allemaal wel heel interessant. Ja. Ah, ja. Nou, meld je aan bij die, altijd, uh, die hebben altijd wel al mensen nodig. Ja. Om dingen uit te snorren. De autisten ja. die op internet alle dingen gaan uitzoeken. Hé, hey, de boompjes staat daar ook. Dan nou moet die foto daar zijn gemaakt. Nou, even tijd voor die landenkeuze. Ja, ik heb hem klaarstaan. Hij is vandaag ook jarig. Hè? Want Bruno Mars is vandaag jarig. En, en uh, we hebben dus Uptown Funk gedaan. Ja. En daar komt hij hoor. Zeker van uh, Mark Ronson die dat geproduceerd heeft. Die zijn sausje eroverheen strooit. En ik heb ook gehoord dat Michael Jackson ook iets mee gedaan heeft. Nou zeg, dat hoef ik nou eens nodig niet te weten hoor. Of hij nog een plasje ergens overheen gedaan heeft. This is it that ice cold? Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Silent, violent, living it up in the city got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot Hot the a police and a fireman I'm too hot, hot Make a dragon wanna on retire man I'm too hot Hot dance. Say my name, you know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 Just whine. don't believe me, just watch, don't believe me, just watch, don't believe me, just watch, hey, hey, hey, oh, wait a minute, fill my cup, put some nigga in it, take a sip, sign the check, Holy Julio, get the stretch, right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi, if we show up, we gon' show up, smoother than a fresh drop, skip it, I'm too high. hot, hot damn, caught a home, Hallelujah Ooh. Girl set you hallelujah Ooh. Girl set you hallelujah Ooh. Cause I'm so punk don't give, give it to you Cause Uptown town punk don't give it to you Cause I'm down punk don't give it to you Saturday night and we in the spot Don't believe me just watch yeah. Don't believe me just watch Watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funky you up, Uptown funk you up uh, I said Uptown funk you up, Uptown funk you up uh, Uptown funk you up, uh, Uptown funk you up Come on, dance, jump on it If you suck, and flown it If you freak, dead, and own it Don't about it. come show me Come on, dance, jump on it If you suck, and flown it Well it's Saturday night and we in the spot Don't believe it, just watch, come on Ja, uitgegeven. Echt de funk, weet je wel. Die jaren 70 parlement. Funkadelic. Cameo was ook een beetje in die periode actief. En dit is allemaal samengevoegd in deze plaats van Mark Runzen. De Uptown Girl Bruno Mars. Vandaag, ja, jij hier, welke leeftijd heeft hij bereikt? Het 37 mij. 37 Dat is Jong me. nog, hè? Dus jong nog gewoon, belachelijk. Gewoon nou, zoveel betekenen in deze maatschappij. Ja, maar als je ook uh, keek, ik had gisteren gekeken. Dit nummer is gewoon uh, 4,7 miljard keer beluisterd. Ja? En dan hebben we, dit, dit is dan weer een andere clip die ik nam, maar. En, en 19 miljoen likes. Sop, hartstikke idee. Nou, eat your heart out, al die anderen. Uh, ja. Zeker, gewoon niet na te doen. Gewoon. Ongelooflijk. Ja, nou, hoop te doen natuurlijk over de 22-jarige uh, in Iran. 22-jarige Masha Amimi. En iedereen gaat, elke vrouw die denkt van... nou, ik moet ook een punt maken, die knipt een stukje uit haar haar vandaan. En uh, onder andere Dilan uh, yes yes yes yes yes yes sorry, uh, die knipt ook een stukje uit haar haar vandaan. En ja, het was een beetje knullig om te zien. Gisteren, Georgine van Baan, die hield zich eerst even in... Maar toen zei je, de Eva Jinnik, uh, maar wat vind je er nou van? Nou, ik wilde er eigenlijk niet op reageren. Maar ja, ik wil ook wel een stukje uit mijn haar knippen. Want er werd ook bij gevraagd, natuurlijk bij uh, Kaag werd het ook gevraagd. Wilt u ook een stukje van die haar even knippen? Dus legt is die schaar zo neer. Nou, wilde wilden er nog even over nadenken. Maar als je het zien in van ja, al die vrouwen die meedoen is ook een beetje een hype. Hè? Het is ook ja, een beetje van nou knip op een stukje. Ja. Nou ja, ja, maar zelf die Ruud, uh, die, die heeft ook een stukje van zijn haar geknipt. Ruud? Die... Uh, uh, met die uh, O.J. eh, uh, Het uh, uh, is ook uh, wel een grote radioman. Die uh, Rutte Wild. Rutte Wild? Ja. Ja, dan denk ik van joh, niet, dat... je bent niet eens een vrouw. Nee! Je mag niet meedoen! <laughs> nee! Nee! Dan denk je wel een beetje, een beetje, een beetje cool doen. Dan denk ik van joh, wat top. Je moet er echt gewoon een pluk uit ook, hè? Nee, ik vind dat je gewoon... Mannen moeten gewoon echt scheren. Huppatee, Wuppakee, kaal, gewoon, gewoon een streep midden over het hoofd naar ja, achter. Ja, ja, ja, ja. Echt als je punt wil maken. Ja, maar, maar je hebt er gewoon helemaal niks aan. Nou, maar ik zou het wel mooi is... vinden. als Bijvoorbeeld onze uh, vo uh, voordeel van democratie. Weet je, Thierry Baudet. Ja. Als die gewoon een heel groot stuk van zijn haar afkint. Die heeft wat het mooie, mooie golvende haar. En die zou, die zou van het, de grote big brother. Alles wordt geregeld boom, bovenaf. Nou, Iran, is dat ook zo? Nee, Maak maar, daar je punt. Nee, je moet gewoon dat nummer weer uitbrengen. Van hey, get around let your hair hang down. And if you don't know how I'll show you how. Echt terug naar de retro. Uh... Ja, nee, maar gewoon, uh, volgens mij kan je dat, uh, als dat dan door de hele wereld gezongen wordt, terwijl mensen hun haar afknippen. Oké. Okay. natuurlijk wel heel uh, fel. Oh man, ik krijg meteen een musical effect. Hair of zo. Ja, ja. Jesus Christ Superstar. Ja, maar dat was toch ook zo mooi, want je had die ene speciale plaats, van dat je zo'n vrouw met dat wilde haar zag van, hoe belachelijk is het dat je je haar niet mag laten wapperen in Iran. Dan denk ik van, ja. Dat je ja, lekker de ja. wind door je haar mag voelen. Ja, hoe raar is dat dat dat niet mag? Nee. Hou nee, eens even op. Ja, dat wilde gedoe. En die mannen die lopen lekker uh, in zo'n En Voor de rest uh, hebben ze alles uh, heel, heel luchtig. En die vrouwen zitten zwaar... Uh, Zwaar uh, ingepakt. Maar sommige vrouwen kiezen daarvoor, die willen het graag. Nee. Het staat in de Bijbel. De, heb daar ook respect voor. Hey, dat is toch ik wel weet het de soms Koran, ook niet meer. He, niet de Bijbel. Oké, okay, sorry, de kraan. Maar ja. goed, ja, daar moet je ook respect voor hebben. Ik weet het ook gewoon niet meer wat ja. ik allemaal, allemaal. Echt irritant ook gewoon zeg. Maar goed, toebak Op Tot tegen het einde van dit radioprogramma. Precies. We hebben weer de synthesizer voorschijn gehaald. Hier. Eh, Every one guy! He's so Ja, mooi dit. Very online guy. En ze hebben een nieuwe CD Het heet Blue Rave. Uh, All Waves. En dat uh, hoor je bij Toepaklijf. maar grote Ik Oké, okay, dit helemaal niet hoor. Nee, dat gaat nog gebeuren. Uh, dat gaat nog gebeuren, ja. Dat gaat nog gebeuren. Ik ben, ik ben zeg maar voor dit. Ik ben een trendsetter. Nou, dat zullen we allemaal nog wel eens zien, zeg maar. Ja, uh, goed. Morgen uh, is het dus voor, honden, uh, voor hondenhaters niet slim op het strand te zijn. Want er komen er... 120 Berners, Senners en Newfoundlanders. Oh mijn god. En die gaan om half één komen samen de Kareltrein. En die worden welkom gegeten door wethouder Kramer. Maar het is een sponsorwandeling Georganiseerd door Lola's, Berners, Sennens en Newfoundlanders. Ja. Yeah. Met doel geld op te halen voor de uh, uh, Wilhelmina Fonds. Wilhelmina Fonds. En deze uh, zullen allemaal zoveel mogelijk geld bij elkaar proberen te krijgen. En uh, als je de actie wil steunen, dan kun je dus naar uh, steunactie.nl... en dan Berners, Sennens, et cetera... Dus ga even kijken of, uh, of je daar ook wat kan storten. En dan uh, kan je dus je haar laten wapperen daar. Ja? Want we hadden eigenlijk... Uh, oh, de... Oké, okay, laat me maar even horen wat ja? plaatje je dan over had. Even, even terug okay. naar de jaren zeventig. komt -ie. Mannen met slachterkapsels. En dit wil je naar Iran sturen en dat ze dat met z'n allen gaan zingen. Nou, ik vind wel dat dit het nummer moet zijn... wat ze tussendoor moeten laten horen. En dan moet iedereen gewoon helemaal kaal. Oké. Ja, dan komen hier niet twee mensen mee. Je zegt nu zeg maar iets. Je zegt nu iets en dan moet je eigenlijk ook het... Voortouw nemen, Het Voortouw nemen, ja. Dus, hierbij overhandig ik je de schaar. De tondeuze. De tondeuze. En laat het allemaal maar zien. Ah. Nee, goed, we hebben een grote praat, maar uiteindelijk gaat er niks van haar af. Daar lijkt het wel op. Ja, wel, volgende week. Dan volgende volgende week. moet ik toch naar de kapper. Ja, zeker. Ah. laat ook wel een stukje eraf knippen door mijn vrouw. En dus, doe het wel even op de website. Kijk ja, maar dit, eraf dit eraf is allemaal zo egotripperij. Ja, ja. Ik vind het gewoon niet klopt. Ik wil er ook bij horen. Ik heb ook een punt hoor. Ik heb ook ja, een punt Ja, ik vind het ook zo erg. Nou goed, we hebben ook een punt gemaakt, denk ik. Ik wil zeggen, ja. dit was Toebok Leven. We spelen elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Jee, tot volgende week. Hoi!